الحب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أخذنا من أفضل الحديث من صحيح البخاري أمد كومنتار عن الإيمان ابن بطال المالكي القطبي أخذنا من أفضل الحديث وضوء Hallo hoor het Mohammed min athar wudoo. Dus wudoo en die verligting wat hier sal hê op jou qiyamah, op die hyne die wudoo doen. Hy het al het oorgelê het oor Noeheim en Mohammed Qala, hy sei ek klom met Abu Huraira op die dak van die moskee en daar nadat het wy dae wudoo, sê hy Abu Huraira, koer die profeet sallallahu alaihi wasallam sê hy men omma dus met raci dat het kroop op de op het dachtis oordeels terwijl hun handen en hun gezichten verlicht zijn eh uh, door de spoiler van de wudu dus diegene van jullie die permanent wudu kan doen of volgens de andere begrip eh uh, zijn dede mate in lengte kan wassen laat hem dat gaan doen imam ibn uh, Battar, hy zegt, dat abu Mohammed al-Artili, een van de overleefraars van Sahih Bukhari, hy zegt, deze hadith is bewijst dat de oma van Mohammed, alleen de Dus dat alleen de oma, dus de oma van Mohammed, sallallahu alaihi wasslam, alleen zegt verrichte de wadu'. Dus dat de wadu' en speciale echtschap is van de ommo van Mohammed. En daarna zegt Ibn Battal als reactie hierop, en anderen hebben gezegd als dit daadelijk is, dan moet men weten dat de hadith die is overgeleverd over de profeet van een vrouw Alayhi sallam, dat die hadith niet authentiek is. En die hadith waar over het gaat dat hij riek alles drie keer eh uh, ging was tijdens dood en alles twee keer of alles één keer en toen zei nou nee, ja, hij ging alles drie keer wasseten de profeet sallallahu alaihi wasallam en toen zei hij dit is mijn wudu dus ik wudu volg en zoals de profeet voor mij dat deed deze hadith zegt Ibn Battal dan keten is niet verbonden dus is niet sahih en de mankement in de keten van de hadith is Zaid al-Umi over Muawiyah, Ibn Qurra, over Ibn Umar. De Zaid al-Ummi is zwak verklaard. Daarom is deze hadith, uh, volgens, uh, volgens imam Ibn Battal, uh, zwak en niet authentiek. Maar, uh, onze meleken geleden, er zijn Ibn Rushd, bijvoorbeeld, Ibn Rushd, de senior, dus die, de auteur van de uh, البيان والتحصيل اند اوثر كان مقدمات الممهدات والمدونه ديستيل تو دايز مينينغ ذات دو دو دوس alleen een speciale extra pet van dr. van Mohammed انها ازافت ان اوكازو الحديث اللي ضعيف في كلام دور امام en dat alleen de oma van Mohammed verlichting krijgt. Maar imam Hattab, de auteur van Mawahib al-Jalil, en eigenlijk ook uh, van Khalil, die zegt, uh, er ahadith die horen opduiden, dat de wadu alay, dat de niet een speciale eigenschap zij van de de umma van Mohammed sallallahu alayhi wasallam maar ook een eigenschap van de vorige naties dus de umma van Isa de umma van Musa de umma van Abraham de umma van uh, Isa'eel de umma van Jacob is de mens voor de profeet en de bewijs daarvoor is zoals eh uh, Al-Hattaf Zaid zijn Mawah ibn Jalil, de hadith van Joraj, de verhaal van Joraj, de monik, de vrouw monik, Joraj, dat toen hij uh, werd geroepen, hebben beschuldigd dat hij overspel had gepleegd met een prostituee, omdat dat die prostituee zwanger werd, en toen wat die kind uh, aanwezig, en toen zei hij wat ze hem doodmaken, zegt hy, wat is je laatste, uh, laatste vans, dus wat wil je doen? hy ik wil, bidden en toen heeft hij het ook gedaan en heeft hij gebeden en toen ging hij naar de kind die hij wist jouw vader toen zij die kind terwijl het pas geboren was de schapen hebde en zo was hij gered uit deze uh, probleem die hij had, had hij bijna dood gemaakt omdat die valsbeschuldig was in ieder geval het zijn een mooie verhaal in deze verhaal is een hadith En die is in Sahih en Bukhari. En dus dat is een bewijs dat de wudu niet een eigenschap alleen van deze ummah is. Een specialiteit van deze ummah van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Maar dat ook de mensen voor ons wudu hebben gedaan. Maar wat is speciaal voor deze ummah? Dat is namelijk dat wij doen wudu, die anderen doen wudu. Hebben wudu gedaan. Maar... De Ummah van Mohammed op Yawm al-Qiyama. De, de ledematen die gewassen worden. Die zullen licht geven. En dat is de specialiteit van de Ummah van Mohammed. Daarover is ook verschil. Maar de sterkste mening is dat. Het gaat om. Dat alleen de Ummah van Mohammed. Door de woorden zal vernichten. Vanwege de geest van Allah op deze Ummah. En dan gaat de. خاف فاد المداعات فراك ف اذا البطاله زغ اوف د ستوك تكس فما نستطاع منكم ان يطيلوا غضاروا الغر والتحجيل الغر اش كيك نال امباد ان هاف دي فيت ريت فليك بالنسبه In, op zijn poten heeft hij ook wit vlekken. Het kan zijn dat hij dat heeft. Dat is hoor we het tajdil. Hoor is what the parts of zijn uh, op zijn gezicht. Een wit vlek. En tajdil is what they have op zijn poten. Dat wit vlek. En kham, faze, hij zegt eh uh, dat betekent hij zegt Abu Hurairah radiallahu anha heeft dan eh de interpretatie droog gegeven en dat houdt in dat je verder moet wassen dan eh uh, eh uh, het gelend is. Dus bijvoorbeeld normaal moet je tot en met je ellebogen, maar Abu Hurairah ging verder tot met zijn schoudersdatabinding. En bij de voeten ging hij verder dan zijn enkels, ging hij naar de midden van zijn scheen en hayzae ik hou ervan om mijn uh, dus die plek die verlicht dat rode wil ik uh, verlengen. Of hayzae dit is de plek van de seeraat en heb bedoelt ermee op jouw Qiyama dat hay dat dat plek het gestierd wordt met lih. En dan zegt even Batal dit is een uh, praktiek waarop Abu Hurairah radhiyallahu anhu dit gevolgd is and the muslim seven ijma consensus dat je niet verder mag wat er dan wat allah en zijn profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd and the profeet sallallahu alaihi wasallam is iemand die de meest eh uh, zich inspant om het goede te doen nooit verderis dan zijn elleboog of, de, of zijn enkel hierop hebben seven geleerden zoals ibn hajar طب قالني ان احناف لان فاندورت مانيون احناف دا اوتر فان ااا طبعا eh alle boken dus Abu Huraira is niet een iets gedaan die niemand hem heeft voor. Dus het is niet schad maar dit is ook een mening die gesteld is door latere juristen. En daarna gaat eh ik denk dat dat gaat terug naar zijn commentaar. Hij zegt rahimahullah en hij stelt op Abu Huraira bij de qoulie ta'ala en wie de grenzen van Allah overschrijdt, dan heeft hij zichzelf onrecht aangedaan. Akhbaraka za En deze volgende vers kan gebruikt worden tegen Abu Hurayla. Gewoon een. Wetenschappelijke. Discussie. Tussen Ibn Battalim. Iman Abu Hurayla. Dat is heel langer. Dus het is geen aanvallen. Nee. Hij respecteert hem. Midden zichzelf. En hij haalt van Abu Hurayla. Maar. Uh, wetenschappelijke discussie. Normaal. Wordt getrezen. Hij gebruikt een vers. En dat is. Zorat Tala vers 1. En wie. Zorat Tala vers 1 de grenzen van Allah overschrijd, hij heeft zich zillig onrecht aangevallen dus daarmee Ibn Battal, hij bedoelt niet dat Abu Ghraib de, de, de grenzen van Allah heeft overschrijden maar hij bedoelt, nee, je mag niet verder wassen dan je albouw want Allah heeft gezegd, je mag de grenzen niet overschrijden en de profeet heeft de grenzen van Oudouw vastgesteld en dat is toch met je albouw vandaan leefde hij in de hadith Over Sufyan, aan Musa, aan Ibn Abi, Abi Aisha, over Amr bin Shoaib. Over zijn vader Shoaib, over zijn opa. Dus de, ook van Amr bin Shoaib. Dat een man, hij, kwam met, hij vroeg de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de wudu. Toen liep de profeet sallallahu alayhi wa sallam water. Niet hij liep de water, maar om water. En toen deed hij wudu, hij was er alles drie keer, drie keer. En toen zei hij, hey, dit is de reinheid, dit is de paho, dit is de wudu. En wie meer dan dit doet, hij heeft de grenzen opschrijven en hij is zichzelf onrecht aangedaan. En dan doet hij een uitleg in de baghdadu rahimahullah op een stuk uit de hadith van mijn sattah aminkum anil ta'ila korratahu. Dus diegene die zijn vorra, dus die verlichting op dag is oordeeld, wie dat kan verlengen. Als zegt dat betekent niet dat je veel moet gaan doei alle bot maar dat je vaak rodo moet doen. Het طول والدوام بمعنى متقارب dus iets verlengen of iets vaker doen is eh uh, eh uh, uh, zijn twee betekenissen die heel dicht bij elkaar zijn. Dus hij zegt adalah bistal dat gebruikt hij als verwijt. En en dan zegt hij dus dat betekent diegene die vaak wudu kan doen. لا تهم دون دون شفاك وضوء دون فور هاتخبال زودت هايزن بيخ كان فاستلكوب داخل ان أن أبو الزيناد هاي جاي فمن استطاع منكم عيطي للغضاء سوف إنه كان من غضاء عن الحجلة لأن أبا هريك كان يتوضع إلى نسف ساقه والوجه فلا تدين إلى زيادة في غصله لكأنه الله أعلم أراب الحجلة فكانت روضاء عنها azraq dot karola gold zakhzakh das dot t licht op je gezicht. maar hij hiermee, juist die gezichtin maar al rosa bedoelde haye el may yes due from the pout dus die licht bij de bij de part of the pout dus bij ons laten we ze allah bij de armen abu hayda eh, gebruikte die taalam van gezicht juist op die arm Want gezicht, je kan niet verder dan je gezicht wachten. Je kan niet verder met je haar of met je nek. Kan niet. Dus daaruit begrijp ik dat. En dan geeft hij ons dingen die we eruit kunnen leren. Ibn Battal Rahimahullah. Hij zegt, uit deze hadith kunnen we leren. Dat het toegestaan is. Om we dood te doen op de dak van de moskee. En dat het valt om we dood doen in de moskee. En een kleine groep geleerden heeft het af eh uh, afgeladen dus makroxtel om op de moskee wudoe te doen. En de meeste geleerden hebben het er toegestaan. En waarom hebben ze de geleerden die dat hebben afgeladen? Omdat eh uh, de moskee rein te houden. Uh, Zoals hier in de moskee niet mag spugen of eh uh, precies puurten laten zo. Dat bedoel ik en van de dak van de moskee moet het zelf eh uh, moet uh, met uh, eh dezelfde respect behandeld worden als binnen in de moskee en van de geleerden die het uh, hebben toegestaan om um, in de moskee wudu uh, te doen zijn Ibn Abbas radiallahu anhuma Ibn Umar radiallahu anhuma uh, Ata Imam Ata student van Ibn Abbas Imam Nahai is een tabi'i Imam Tawus ook tabi'i student van Ibn Abbas en dit is ook de fatwa positief van Ibn al-Qasim, de student van Imam Malik, en de meeste geleden. En, uh, we doen in de moskee, dus in dat plaat, is makroog gesteld door Ibn Sirin, hij is ook een tabiee, en dit is de fatwa positief van Malik, Imam Malik, en de student van zijn student, Imam Suhlu. Ibn al-Mundir, hij heeft gezegd, als iemand, voor uh, wudud in the mosque and her mark die plek in de moskee not and de mensen eh uh, dat die plek in de moskee not is irriteert hun dan laat ik dat af maar als het op steen wordt gedaan en het irriteert niemand dan uh, uh, uh, laat ik het niet af Zo so, ook dit Ata en Tawuz. Dus dat je al op gaat doen. is het u daar op een plek en men doe je steen erop. Je betekkt het. Dat is niet makro en zo dit Ata en Tawuz. Rahimahum Allah. اه ديز واز جيت ودان كونغنا حديث فوق كده سبحان ربي يا عمنا يا سيفون